Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. De onderhandelde regering hebben nog niet één keer vastgezeten, zei informateur Kamp. Het is een stabiel proces, het gaat heel gelijkmatig, zei hij. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De PVDA'ers Samson en Dijsselbloem en de VVD'ers Rutte en Blok zaten ook vanavond weer aan tafel bij de informateurs Bos en Kamp. PVDA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord.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 De VN-veiligheidsraad is diep veroordeeld, verdeeld over Syrië. Een ontwerpverklaring met een krachtige veroordeling van Syrië werd aanvankelijk door Rusland tegengehouden. In de Verenigde Staten zijn 91 mensen aangeklaagd in een grootscheepse actie tegen fraude met het zorgsysteem Medicare. Onder de verdachten zijn artsen en verpleegkundigen. De 91 verdachten zouden in zeven Amerikaanse steden bij elkaar voor 430 miljoen dollar hebben gefraudeerd... Medicare is een sociaal verzekeringsprogramma voor bijna 50 miljoen mensen, vooral ouderen en gehandicapten. Met een stille tocht is in Amsterdam-Zuidoosten Belmer-ramp herdacht. Twintig jaar geleden stortte een vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer en daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan hield een korte toespraak en bij het Belmer-monument werd een krans gelegd.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 This woman made to be dead just like be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old.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 Faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danses tes heures, j'ai cherché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 God, she's yeah. I'm star.